12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het bedrijf in Biddinghuizen uit voorzorg geruimd in verband met de vogelgriep. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zaten daar 21.000 kippen. Het pluimveebedrijf ligt vlakbij de eendenhouderij waar de besmettelijke variant van de vogelgriep is gevonden. Die werd zaterdag geruimd. Afgelopen weekend zijn drie bedrijven in de buurt van het ene bedrijf gecontroleerd. En vandaag komt de NVWA met de uitslag van het onderzoek. Bijna 800.000 gezinnen met een laag of middeninkomen gaan er volgend jaar financieel op vooruit. Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat met maximaal 100 euro per kind omhoog. En voor kinderen die daarna komen kan het extraatje oplopen tot 285 euro. Minister Ascher meldt dat aan de Tweede Kamer. De maatregel was al aangekondigd op Prinsjesdag. Slijterij Mitra is afgelopen zomer failliet gegaan door fraude. Uit het verslag van de curator blijkt dat er door Mitra met de boekhouding werd geknoeid. De fraude werd ontdekt twee maanden voor het faillissement werd aangevraagd. ABN AMRO gaf toen geen leningen meer. Mitra was na Gal en Gal de tweede slijterijketen van het land. Er werkten 600 mensen. Noord-Korea heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd... vanwege de dood van de Cubaanse leider Fidel Castro. Op alle regeringsgebouwen hangen de vlaggen halfstok... en ook zijn veel afgevaardigden van het Noord-Koreaanse regime... naar Cuba gereisd voor de herdenkingsceremonie. Veilig Verkeer Nederland is blij met de plannen van minister Schulz. om te voorkomen dat een automobilist kan appen achter het stuur. De organisatie zegt dat het erg gevaarlijk kan zijn... als bestuurders met hun telefoon bezig zijn tijdens het rijden. Het is nu al verboden om rijdend een mobieltje vast te houden... maar als het apparaat in een telefoonhouder zit... mag je hem gewoon gebruiken minister Schultz vraagt daarom aan telecombedrijven... of ze een techniek kunnen ontwikkelen die de telefoon tijdens de rit overneemt. Het weer veel zon, maar wel koud. Het wordt een graad of vier. Vannacht kan het zeven graden gaan vriezen. Ook morgen veel zon en dan wordt het drie of vier graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Luisteraars, op deze zonnige maandag, de zonnige maandag van de, hoe was de november, 28ste. 28 alweer. 28 november, ja. we gaan eh, nog twee, nog twee daagjes, Dolly, dan eh, hebben we alweer eh, de kerstmaand, december. Het, het vliegt, het vliegt werkelijk voorbij, hè? We zijn de maand nog niet begonnen, of hij zal weer om. Ja, ongelooflijk. Hè? Ja, jeetje, Mina, ongelofelijk inderdaad. Goedemiddag, luisteraars, fijn dat u weer bij ons bent. En we hopen natuurlijk dat u ook bij ons blijft. Aan Charles zal het niet liggen. Want ik zag net dat hij met een hele koffer goed gevulde muziek binnenkwam. Jawel, jawel. Ja, jawel. ja, ja. Allemaal leuke liedjes zie ik al staan. Zo vanuit mijn ooghoek. Ja, ja. En uh, we hebben natuurlijk... Uh, oh, wacht u... even, mijn koptelefoontje schijt eruit. Hoor. Ja, ga jij maar gewoon door. Ja, hoor, ik, hoor. ik praat wel gewoon door, man. <laughs> Oké, okay, zoals gezegd, dus heel veel fijne muziek. Maar natuurlijk ook twee keer eh, tijdens deze uitzending het regionale nieuws. Eén keer om half één en één keer om half twee. Dan hopen we dat we om kwart over één... de druk bezette razende reporter Joop van Hesse aan de telefoon kunnen krijgen. Zodat hij ons kan bijpraten over alle leuke dingen... die er het afgelopen weekend in en rond Zandvoort hebben plaatsgevonden. Want daar weet hij altijd alles van. Of... Bijna alles. In ieder geval altijd leuk om te horen. We hopen dat hij tijd heeft. Want uh, zoals gezegd, hij is altijd druk bezig. Ja, en daar afgaan, ja. Dolly, natuurlijk. Ja. Een stukje cabaret. Ik weet, ook wat, ja? ik weet ook al wat ik uh, ga zoeken. Oké, okay, ja, dus uh, zorg dat u om uh, na het nieuws en het journaal van één uur... aan de, ben, aan de radio gekluisterd zit. Het ja. uh, is al een conferentie van een hele tijd terug. Het heeft ook met Sinterklaas te maken. Het is niet Toon Hermans, want die hebben we natuurlijk vorige week, hebben vorige week gedaan. Ja. Maar het is wel, en dat schreef ik nog even lekker niet... want ik ga gewoon de luisteraars wat dat betreft eventjes... Uh, eh, eh, ongeduldig laten zijn. Over, over, trouwens, eh, mag, als ik je mag interrumperen. Want yes, over Sint-Nicolaas gesproken. Want ja. volgende week maandag is het zover hè. Dan is het Sinterklaas. Ja. En uh, of tenminste de Sinterklaasviering. Ja. Um, zijn we er dan of niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Dan zijn Dat... we er niet, hè? Jij bent druk, hè? De goedheiligman zit dan ja. uh, s ochtends vanaf uh, een uurtje of acht op een school, een basisschool, ja. Ja. tot één uur s middags, en dan moet hij daarna nog door naar allerlei uh, gezinnen om, om, een, uh, om een huisbezoek af te leggen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, en uh, ja, overvolle agenda is overvol. Ja, ik ben wel gewoon thuis, maar ik krijg. Uh... Uh, ook wat visite die dag. Dus ik ja. weet ook niet of het mij gaat lukken. We, we, we gaan het zien. We beloven nog niets, lieve luisteraars. Krijg je cadeautjes, en, dolly, Krijg je cadeautjes? Nou eentje, want die heb ik zelf gekocht. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou ja. <laughs> Die zichzelf nooit verwendt. Nee, ja, je maar, moet maar, jezelf maar, af en toe uh, kietelen. Hè? Jij, jij zegt, ik krijg wat visite, dus ik neem aan dat jullie het gaan vieren dan. Of, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja. En doen jullie dat met, met surprises of, of zeg je van nee... Nee, gewoon nog de zakken die worden neergezet. Want want jij, bent ik heb gewoon, natuurlijk... jij bent gewoon zelf de surprise. Ja, dat, maar dat ben ik het hele jaar door. <laughs> ja, Nee, maar <laughs> ik heb natuurlijk nog kleinkinderen die ja. uh, zeer gelovig zijn... Ja. En eentje die tegen de tijd dat, uh, dat het half december wordt, ineens weer gelovig wordt. Mm -hmm. Dus ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Oh, dat is wel erg opportunistisch, hè? <laughs> maar ja, goed. Maar wel, wel, wel slim, natuurlijk. Dat hoort erbij. Ja. Dat doen ze allemaal, joh. Ja. Hey, maar hebben jullie ja. dan onder elkaar afgesproken dat je een bepaalde grens van een bedrag aanhoudt? Als nee. het gaat om. Oh. We doen maar wat. Dus het kan zomaar dat jij een, een, een nieuwe iPad Air krijgt van, van voor 700, 800 euro. En, en uh, Lea bijvoorbeeld iets van. van <lacht> nou, nou, dat denk ik niet hoor. Oh ja. Nee, maar, nee, maar dat, dat komt altijd wel goed. Dat, dat gaat altijd wel zo'n beetje gelijk ja. op. Nou, ja, wij hebben natuurlijk, beide konden getuigen zijn van een aantal Sinterklaasvieringen. Ja. In een bepaalde hoedanigheid, gaan we ja. nou niet over uitbreiden. Nee, nee, nee, nee. Maar uh, dan, wat, wat, wat, wat is jou nou opgevallen uh, ten aanzien van cadeautjes die werden uitgereikt aan de kinderen? zeg je van, nou, dat was net leuk zo. Dus, hè? Duplo, ja, vind Duplo, ik wel. Lego Duplo. Ja, vind uh... ik wel. Ja, ja, ja. Ik vond dat dat allemaal wel heel goed gedaan was. Niet, niet te veel en, en toch leuk. En mm -hmm. uh, ja, mooi ook. En, en degelijk, ja, geen troep wat weggegeven werd. Wel een goed cadeautje, maar... Niet, niet te overdreven. Oké. Okay. Ja. Goed gedaan, ouders. Ja, nou, en ik moet altijd, als ik rond deze periode, uh, als dat allemaal plaatsvindt, moet ik altijd weer terugdenken aan mijn jeugd. Ja. En dan denk ik aan yesterday once more. Ja. When I was young, I'd listen to the radio. Ook dat, maar ook cadeautjes. Uh, cadeautjes. <laughs> <laughs> It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago, how I was. Yesterday was so much has changed It was all Yesterday natuurlijk allemaal tot het heerlijke lunchprogramma van de van Zandvoort. Het is afgelopen straks. Uh, tot twee uur bedoel ik dan. Uh, en men, daarna mag u natuurlijk nog uh, doorluisteren naar de van Zandvoort. Moet u uw ghetto belaster meenemen op uw schouder. En dan moet u zeker even het strand op gaan. Ik kom er zojuist vandaan. Het is daar zo heerlijk op dit moment. Uh, en Doli, er waren de gouden uren net. Je gaf het uh, net al terecht aan. En, ja. ga, gouden uren, dat is even voor de mensen die uh, denken van ja, wat bedoelt hij daar nou mee? Of wat bedoelt zij daar nou mee? Nou, wij bedoelen ermee, mee, Dolly. Uh, dat de zon dan uh, op in, in een positie staat... dat voor een fotograaf ja. de, de mooiste belichting is... die je maar uh, van moeder natuur kan krijgen. Ja, fantastisch. Ja. Nou, en in die gouden uur kun je prachtige foto's maken. En ik was vanmorgen ook even bij het halve maandje in bloemendaal nou misschien dat er sommige mensen niks zeggen. Dat kan dat moet ik me wel voorstellen. Maar, je, maar is Zand, bij de Hoge Duin laatste weg... Oh, daar, ja. ja, ja. De, de, tussen de Hogeduinhaalse weg en een lager geleden gebieden, zeg maar. Als je dan met de molanen uh, kom je dan weer uit. Dat is de, waar ook dat pannenkoekenhuisje staat en zo. Ja. Maar daartussen gelegen ligt een heel groot uh, weiland uh, met, met, met, met borst eromheen. En uh, een aantal grote uh, herenhuizen. Uh, maar zo mooi. Uh, is dat daar gelegen en zo uh, natuurrijk zeg maar, als je daar foto's maakt. Nou, dat is echt om te kwijlen om het zo zomaar <lacht> te zeggen. Van, ja, voor fotograaf is dat uh, een Eldorado. <lacht> ik heb er een paar gemaakt vandaag. Die komen vanavond op Facebook. Moeten we maar eens kijken. Charles Duif, Char Charles. Net als de prins van Engeland Duif. Kan je ook nog vriendjes worden? Dat vind ik allemaal gezellig. <lacht> en dan kan je die, kan je die foto's... Het nee, zijn sowieso openbaar. Ja. Dus je ja. komt ze sowieso tegen. Leuk, dus leuk, ja. leuk. Nou, we gaan dus, allemaal euh, kijken, Charles. Nou, leuk. Ja, ik eh, draaide vorige week draaide ik een Beatle nummer. I call your name. Ik weet niet of je dat nog een weet. Een Beatle nummer. Je hebt twee uur lang Beatle nummers gedraaid. Nee, één <laughs> <een, een> uur. <laughs> nou, ja, oké. Okay. Nou, in, ja. in ieder geval. Um, maar ja. de pap, mamas en de papa's. Of de papa's en de mama's. Nee, ja. mama's en de papa's. Zo moet ik het zeggen. Die hebben dat ook opgenomen al uh, uh, tig jaar geleden. En toen klonk ja. het zo. The real lady. Uh, cast doesn't. It's, it's not a red-hot mama by any stretch of the imagination, really. Uh, you have to really push Cass to get her to sing hard. She won't sing hard naturally. I call your name, but you're not there. Was I to blame for being un? Sleep at night, but just the same. You know I can't take it En de papa's, I call your name. En dat was nog live ook. En Mama Cash was natuurlijk het grootste aandeel in die groep. Want die had natuurlijk ja. een mooiste stem. En uh, ja, California Dreaming is zo'n mooi voorbeeld daarvan. Hè? Dat liedje kan je ook wel de, de... Ja, die wel. Dit nummer kende ik niet. Nee. Nee. Dus mm het -hmm. voor het eerst dat ik het hoor. Ja, maar nu wel. Bewust. Nu, wel. nu ken je het ja, wel. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is dan weer, <laughs> eh, dat dan weer wel, hè? zegt ja. Hans Thee. <laughs> uh, We zijn nog steeds op zoek naar een bepaald nummer. Ja, ik zie jij... hem hier staan hoor. Nummer Nummer 9. No Oké. Okay. Ja, die is het. Ja. Oké, okay, dat je daar uh, van het hete spul bij moet. Nee. Oh, nee, dat is nummer, oh ja, nummer 9. Ja. Oh, olé, oh, olé. Ole. Ja, die, die gaan oh. we straks draaien, ah, toch? Ja, zeker ja, weten. Ja. Oh, leuk. Nou, dan hebben we hem gevonden. Dan ja. hoef ik niet verder te zoeken. Nee, zo is het. Dan drop ik hem even ergens in de, in de, in de, in de box de van, uh, van de Zandvoort lunch En dan moet dat... Uh, kans goed komen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is zo'n Sven nog maar eventjes. Als je lacht, nou, dan moet je gewoon vooral mee doorgaan. Als meer, meer moet er gelachje worden, hoor. Zeker als Sven het zegt. <laughs> He? sluiten niet zoals voorheen. In een volle stad en toch alleen. Maar hoe als je lacht, zijn mijn wonden weer geheeld. En hoe als je lacht, worden hand en hoofd en ziel opnieuw gestreeld. Je lacht, zijn mijn wonden weer geheel? Ik verder leven kan met alles wat ik hier de Want hoe als je laat, worden wonden weer geheeld. Hoe als je laat, worden hart en hart en ziel opgieeld. ZANG EN Ja, Sven Duif tegenwoordig. Mooi. Sven Davis met als je lacht, nummer van Jan Smit natuurlijk. Ja, ja. Een hele tijd geleden al weer opgenomen hoor. Dat is al een jaartje of, euh, nou, even kijken. Toch wel een jaartje of zes geleden is dat. Echt waar? Ja. Zo? Ja, dat is, ja wat, wat blijft de tijd eigenlijk allemaal? Ja, het is echt, echt niet leuk meer. Ja, nee, ja, ja. Ja. ja. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd ja. en dan zeg je helaas. Je komt er niet omheen. Niemand komt er omheen, Dolly. dit moment. Let op. Yeah. Pessimistisch ben ik nou. Nee, maar oh, gaat... En de zon schijnt nog wel ja, zo lekker. Ja, maar dit gaat over een oh. liefde. Dit gaat oh, okay. over een liefde. Oh, ja, ja. dat is goed. Oh <laughs> just stop When you say just stop living couldn't stand the pain Heather grows like leaves in September looks as fresh in spring love that warms like a summer sun shouldn't die when we Ja, we krijgen het, het spelletje weer terug van meneer Schilperhoort. Nee hoor, nee, nee, nee. nee, nee. Ah, Raad nee, het geluid. Als zo'n leuk liedje vind ik dat. It's all over Clifford. Ik ben best uh, fan van Clifford. Ja. Ik vind best wel een, een, een man met een bepaalde uh, emotie in zijn stem. Toch? Of zeg jij ja. van nou, naar, laat me zitten. Nee hoor, nee, nee, nee, nee, nee. Hij heeft wonderschone liedjes gemaakt. Ik ja. heb hem alleen niet herkend. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik oprecht. Ja, dat kan ook niet op de radio hè. en hoe zie je hem ook? Nou niet. ja, zijn stem. Omdat oh. jij zegt dat hij zo'n zo speciale stem heeft. Ja, dat heeft hij ook natuurlijk, ja. maar ik had hem niet herkend met dit nummer. Eet jij nog konijn met de kerstdagen? Uh, nou, ik, ik ben bang dat ik geen konijn meer heb met de kerst. Oh, want? Die eet je op, eh? Die eet je op dan. <laughs> Nee, dan dus zou ik hem dus eten. Nee, ik, ik heb geen konijn meer. Je hebt geen konijn? Nee. Maar in duinen ik, ik heb vanochtend ja, in de duinen... Ja, de stik het van de konijnen. het van de konijnen, ja. En, maar die uh... moet je toch niet gaan eten, toch? Nee, nee, nee. Ja, ik ben misschien wel een beetje prematuur nu, een beetje ja. vroeg, maar ja. ik vind het toch zo'n leuk liedje, dus ik ga hem toch even te <plaats> Ik denk dat je de eerste bent dit jaar. Ja.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 Ontroerend en komisch tegelijk, dit liedje altijd. Flappietje. En uh, ja, Dorie, je zei het al terecht. Ik was de eerste waarschijnlijk dit jaar. Hè? Ja, dat denk ik wel, ja. ja nou, het is ook niet specifiek een kerstliedje. Het gaat wel over de kerst. Ja. Maar het is, het is, ja, het is toch iets wat uh, van alle dag eigenlijk wat gebeurt, hè? Ja. Met kinderen, uh, al hebben ze ook een kippetje bijvoorbeeld. En uh, het kippetje, dat uh, verdwijnt ook wel zo'n spit. Ja, dat is zo. Ja, ik, ik, ja. Ja. ik heb het als kind meegemaakt bij, uh, bij onze buren. Die hadden uh, in de schuur een, een tal van konijnenhokken. En het mm -hmm. hele jaar door ging ik dan met uh, buurvrouw... gingen we met z'n tweeën uh, bepaalde soorten onkruid uh, plukken ja. voor uh, die konijnen. Dus nou, dat, als kind vind je dat prachtig natuurlijk. Mm -hmm. hè? Je mag de dieren verzorgen en zo. En dan inderdaad, verdomme jongen... Op een gegeven moment, dan ging gewoon zo'n konijn mee de keuken in. en dan hakte hij die gewoon die kop af, weet je wel. die Eigenlijk auto, autobiografisch, dat liedje voor jou dan? Ja, voor mij wel. Brings Back Memories, ja. Nou, ik woonde vroeger, woon vroeger in de. dat weten de, de, de, de luisteraars misschien niet, die buurt. de Van Hofstraat in Haarlem. Ja. En daar woonde ik tegenover een dierenkennel. De Doornbos heette die. En ja. dat vonden wij als kind ook een vreselijke man, want die. Schoot ook mussen uit een boom die uh, achter zijn ah. jaar. Dat deed hij omdat hij dus, uh, van die hamsters... Nee, nee, geen hamsters, fret, uh, Oh, die fraten dat. Die vraatte die, ja, die, ja. die vogels op. God. En dus wij als kind waren daar, uh, maar, maar die, die Dorenbos, die, die, uh, uh, ja, die, die was ook uh, meedogenloos als het om konijnen ging. Ja. En menige uh, uh, buren van ons uit het Hofstraat, die dus met de kerst bedacht hadden dat ze konijn wilden eten. Ja. Die gingen dan met hun knijtje erdoor. doormos. Oh, en, en, nou, en dat, uh, hij zorgde wel dat dat uh, zo de pan in kon. Dat, dat, dat staat op mijn netvlies geschreven. Als kind, ja, wat, ja, wat gek is dat, hè? Blijft dat, dat bij je? Ja, precies. Ja? Ja, ja, ja, ja. Maar nou echt nieuws, toch? Ja, <laughs> dat was oud nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, dan volgt hier het regionale nieuws van 28 november 2016. Zaterdagmiddag werd toneelvereniging Wim Hildering uitgeroepen... tot vrijwilligersorganisaties van het jaar. De toneelamateurs kregen de meeste publiekstemmen. De KNRM en ook samen werden met minimaal verschil verslagen... Burgemeester Niek Meijer zei dat de verschillen tussen de drie organisaties... met de meeste publiekstemmen verwaarloosbaar zouden zijn. Uiteindelijk kreeg toneelvereniging Wim Hildering de meeste stemmen dus. De VIP-vrijwilligersprijs bestond dit jaar voor het eerst uit twee onderdelen. Er was een tweede eerste prijs door de organisatie ingesteld. Deze was voor de groep vrijwilligers die de jury het meeste aansprak... Nou, de, de publieksprijs hebben we net gehad... en de juryprijs was voor de vrijwilligers van de Ruilwinkel van Sinkel... de pop-upwinkel in de Jupiterplaza. Nou, uiteraard feliciteren wij toneelvereniging Wim Hildering... en de Ruilwinkel van Sinkel met deze welverdiende prijzen. Het college van Zandvoort blijft voorlopig nog aan... Tijdens de voortzetting van de verdaagde vergadering van 22 november jongstleden heeft de gemeenteraad uh, 24 november uh, zoals zowel onderling als met het college overeenstemming bereikt. De twee zittende wethouders gert Bluis en Gerard Kuipers als ware demissionaire wethouders kunnen in functie blijven tot het moment dat er een coalitie is gevormd die op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen.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 is er de mogelijkheid om middels een enquête via de website van de Zandvoortse Courant uw mening te geven. Tevens wordt u gevraagd uw keuze voor de plannen voor het Watertorenplein kenbaar te maken. Dit beeldbepalende deel van Zandvoort vraagt om een grootscheepse aanpak, maar welk plan past daar volgens u het beste bij of heeft u misschien een heel ander voorstel? Tot slot kunt u van de gelegenheid gebruik maken... om uw mening over een heel ander onderwerp te peilen. Stel dat de overheid kleinere gemeenten verplicht om te fuseren met buurtgemeenten. Het is natuurlijk een hypothetische stelling, maar zeker niet ondenkbaar. Met welke gemeente zou u dan willen dat Zandvoort een fusie aangaat? Nou, deze peiling zal slechts een klein deel van uw tijd vragen... dus vul hem alstublieft in... De uitslag zal worden gepubliceerd in de Zandvoortse Courant en het spreekt voor zich dat u de peiling, kunt deze enquête kunt vinden op de website van de Zandvoortse Courant. Zaterdagavond werd rond kwart over tien op de Baselaan in Haarlem geprobeerd een 50-jarige automobilist uit Ermuiden te beroven. De man was net in zijn auto gestapt toen er een gemaskerde man met een pijp op nee, met een pijp komma op de auto afkwam rennen. De gemaskerde man probeerde het portier open te trekken, maar slaagde hier niet in. Nadat hij ook nog met de pijp op het raam had geslagen, zette hij het op een lopen. Hij vluchtte in de richting van de Berlagelaan zuiderpolder. De politie is nu op zoek naar getuigen, dus heeft u op of in de omgeving van de Baselaan zaterdagavond iets gezien... dat met deze poging tot beroving te maken kan hebben, neemt u dan alstublieft contact op met de politie in Haarlem... op telefoonnummer 0900 8844. Dit nummer is het tegen lokaal tarief. Belt u liever anoniem, dat kan dan ook... Belt u dan met Meldmisdaad Anoniem op telefoonnummer 0800700. Een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats... is in de nacht van zaterdag op zondag... rond 10 over drie s'nachts aangehouden op de Tansvaalstraat. Een bewoonster van een woning op de Spaarndamse straat lag te slapen... en werd wakker van gestommel in de badkamer. Ze ging kijken en trof daar een wildvreemde man aan. Er werd pepperspray in haar gezicht gespoten. De verdachte vluchtte de woning uit met diverse spullen. En de bewoonste sloeg alarm bij haar man... die met een aantal vrienden achter in de tuin was. De mannen gingen achter de verdachte aan... en konden hem op de Transvaalstraat aanhouden. Hij werd overgedragen aan de politie. En dan het laatste bericht voor vandaag... En het gaat over Art and More voor kinderen. Op woensdag 30 november om twee uur is in het Zandvoortsmuseum de poppenkastfilm Zandvoort te zien. Na afloop is er limonade en een mooie kleurplaat voor de kinderen. Met je museumkaart is de toegang voor jou en je ouders helemaal gratis. En ook krijg je dan een set van vijf aanzichtkaarten met het mooiste van het Zandvoortsmuseum. Voorafgaand, voorafgaand aan de poppenkastfilm is er een leuke rondleiding door het museum... met allerlei voorwerpen van vroeger. He, bijvoorbeeld kun je dan zien hoe wasknijpers er vroeger uitzagen. En ook zie je heel veel schilderijen van Zandvoort vroeger en nu. En deze tentoonstelling heet DNA van Zandvoort. Dus 30 november om 2 uur in het Zandvoortsmuseum. Tot zover het regionale nieuws, Sharon. En u moet er uh, waarschijnlijk heel nieuwsgierig naar. Het net als ik... hoe het de rest van de week gaat met het weer hier in uh, Zandvoort en omgeving Dolly. Ja, ik uh, ga dat melden tot en met woensdag... want donderdag gaan we natuurlijk weer opnieuw vertellen hoe het ervoor gaat staan. Het is vandaag in ieder geval prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft overal droog en er waait een matige en aan zee... een soms vrij krachtige oost- tot noordoostenwind. De temperatuur zal niet veel hoger uitkomen dan een graad of 4 en in combinatie met die stevige wind zal het kouder aanvoelen. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een tot zwak afnemende en naar zuidoost draaiende wind daalt de temperatuur flink naar waarde omstreeks de min 4, min 5 graden. In het binnenland kan het nog enkele graden kouder worden... maar daar zitten we gelukkig niet. Enkele graden kouder worden. Ja, en een graad... Nou, morgen... Het is iets minder gecompliceerd om voor te lezen. Morgen is het ook weer prachtig weer met volop zonneschijn. Er waait een zwakke zuidenwind en de temperatuur zal uitkomen op maximaal 2 graden boven het vriespunt. Oh jongens, het gaat echt beginnen hoor, die winter. En dan woensdag, ja dan neemt de bewolking weer toe en draait de wind naar het westen tot noordwesten. De temperaturen zullen dan na opnieuw een koude nacht met temperaturen enkele graden onder het vriespunt stijgen. En ze gaan dan naar een graad of 8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 Je, net... je denkt toch niet dat ik al die sokken snoep goed oh. weer op mijn rug mee terug naar Spanje, hè? Sint-Nicolas Sinterklaas is hier Jingle bell, Jingle bell. Hé, hey, ga je ze in je koud? Met je schammelen paard van je. zeg, platser met je grote vrachtauto. Wie denk je wel dat je bent? Ik, ik ben de kerk.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 Pas als pas als de beurt, als pas als een pas als dag vallen. Geef me Oh, je oh, staf, Klaas, geef me je, staf even je, licht... je pas je Dan zullen we met als je pas als je pas als Oké, Ja, als je pas je wel. als je Ja, Omen Henk. Ach, weer is heel wat anders. Ik. Ja, Omen. Henk. Ja. Heb, ja, ik, ik kijk zo op het internet. Hij heeft nog wat, wat uh, alternatieve oh, liedjes man, opgenomen. Oh man, man, man. Dat is echt lachen met dat figuur. We ja. gaan de liefdestrein beklimmen met de OJ's. speciaal uh, overal ter wereld vandaan Er zijn. Maar ook uit Zandvoort, dat u gewoon lekker uh, hier de studio even binnenkomt, even een bakkie doen, even meekletsen, mag allemaal. Hè, ja, doen. gezellig, juist. Ja, wat leuk. Zei, dat is natuurlijk eens een luisteraar kwam opdraven. Ja, die zegt, nou, ja, ik, wil, ja. ik wil wel eens even voor de radio. Nou, dat kan helemaal gebeuren. We hebben stoelen zat. Nou, wij staan er open voor. En, dus, en uh, microfoons. Ja. En uh, we zijn altijd uh, blij met nieuws of iets wat leeft in de samenleving, in de Zandvoortse samenleving, als dat is verteld. Wordt. Ja, zo is dat. Dus ja, u, mag, u mag hier naartoe komen. Tolweg nummer... Uh, Tolweg nummer... Uh... We hebben zelfs koekjes erbij. Oh ja, is dat zo? We hebben vandaag... Die heb jij nog niet gehad, hè? Nee, nee, nee. Dat is een andere koek. Ja. ja. Hé, hey, uh, Tolweg uh, 10A. 10A. 10 10 nou, boven de, uit de Tolweg 10A. Je hoeft niet aan te kloppen. Deur is open. Je kan zo naar boven lopen. Zo is het. Uh, wapens thuis laten graag. Dus dat <laughs> zijn we niet, <laughs> niet van gediend. Een stukje taart hoor. is wel welkom, hè? En het, ik weet zeker als u hier binnenstapt, dat geeft u een vredig, uh, een relaxed gevoel. Absolute. a peaceful, easy feeling. relax gevoel bij van Zandvoort. Zandvoort luncht. Eet smakelijk luisteraars als u nog niet heeft gelunst. En anders dan jullie goede bekomst. Hè. Blijf luisteren. Ik ben van, ik wel in ieder geval. Nou, maar zojuist even een hapje van een heerlijk speculatie, wat ik van Dolly kreeg. Peaceful Easy Feeling waren natuurlijk de Eagles. Ik neem u, sorry luisteraars dat ik even met de mond vol praat. ik neem u even mee naar de groep Amerika: De Ventura Highway. Piece of grass walking down the road tell me how long you gonna stay here Joe some people say this town don't look Met Ventura Highway. Dolly. We gaan uh, alweer uh, heel rap naar de klok van één uur. En Niels komt weer voorbij zo. Uh. Ja, dus we gaan uh, richting het nieuws met het uh, laatste nummer van dit uur. Zeker weten. Ja. Uh, moeders kleine hulpje. Ah, dat ja. was ik vroeger wel, ja. heb ja. ik nog foto's van dat ik nog als tweejarig meisje sta af te drogen. Okay. Ja. Ja. Nou, dit zijn uh, jongens uh, die uh, ondanks hun hoge leeftijd al, in de zeventig... Altijd nog de rock podia bestijgen. En uh, uitverkochte stadions. En uh, nou ja, maakt niet uit waar ze optreden. Met natuurlijk Mick Jagger, uh, een liedzang. En heb ik het natuurlijk over de Rolling Stones. Mother's Little Helper. Drag -it getting old. Kids are different today. I hear.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 Doubt of Little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight, doctor. Een soort van happiness just seems a ball. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running, nor the shelter of a mother's little helper. They just help you on your way through your busy dying day. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.